Jennifer Okkeluwen met het NOS Journaal. Een man uit nieuw Venep die nog een jarenlange celstraf moet uitzitten... is op verzoek van Nederland uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het gaat om Gabi H., die in 2016 werd veroordeeld tot ruim 5,5 jaar cel... voor onder meer drugshandel en witwassen... Dubai gooit lang als veilige haven... waar criminelen ongestuurd een luxe leven konden leiden... en tegelijkertijd hun criminele organisatie konden aansturen. Maar sinds anderhalf jaar heeft Nederland een nieuw uitleveringsverdrag... Van met de Verenigde Arabische Emiraten waar Dubai in ligt...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 De Amerikaanse president Trump heeft sancties opgelegd aan zijn Colombiaanse ambtsgenoot Petro en zijn familie. Trump beschuldigt Petro van een inefficiënt drukbeleid en noemt hem eerder deze week een illegale drugsleider. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat het alle tegoede bevriest die de presidentiële familie... en de Colombiaanse minister van Binnenlandse Zaken in Amerika hebben. Bij het Pantheon in Rome is een toerist om het leven gekomen... De 70-jarige Japanner viel bij het Romeinse tempel over een muurtje en maakte een val van 7 meter. De autoriteiten denken dat hij zijn evenwicht verloor toen hij een foto wilde maken. Het weer wisselvallig met in het hele land stevige buien. Aan de kust staat een flinke wind en is kans op zware windstoten. Het wordt zo'n 12 graden, morgen vooral in het noorden en midden regen en dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 en de liefde heel de leven samen.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 was zo'n mooie zomer, maar die is voorbij gegaan. O, mooie Nelly van de Heuvel, zou jij nog verstaan?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 het vrouwelijk schoon wil boten bij de vies. Het vrouwelijk schoon dat je direct kan trouwen. Dus als je even kan, ja dan. Als je tippen kan, ja dan. Zorg dat de vrijblijven is.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 Zo relatief hè? en daarom plukt de dag. Alle misère van is morgen weer opgelost. Kom Kees, het is maar tijdelijk, zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk het, kan op je staan. Rotszooi is onvermijdelijk, laat ze de gang maar gaan. Wij weer voorbij geleidelijk aan. Dan wegen, winkel aan wegen, hou maar op. Hou maar op. Doosje pakken, zegeltjes plakken, gluur het, het job. kom Kees, er is maar tijdelijk zet. Al je zorg opzij. Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Kees, het is nog voorlopig maar aard. Kees, het is niet dan blij van, van duur. Kees, het loopt allemaal weer los. Kees, het is niet zo erg als de tijd. Kees, het komt allemaal weer terecht. It's is the heart of the En dames en heren, wij gaan zingen een liedje dat heet Op ieder potje past een dekseltje. En daar bedoelen we mee, dit oh. kan niet zonder dat, en bij zus kan niet zonder zo. En dat zit even lekker, dat is nogal een lang lied. Wat maakt die man een heisa, hè? Ik nou. ben je er klaar voor. Ben je er klaar voor, jij rijmt, hè? Ik? Je moet rijmen, het laatste regeltje. Dat vind ik helemaal niet. Ja, natuurlijk. Let op, komt ie. Elf. Een spekplap zonder spoortje. is als een... Eh, uh, is als een... Uh... Had je al moeten rijmen? Een baby als... spe... zonder boertje, zing maar, maar... op ieder potje past een... Dekseltje, en bruidje zonder sluien. Koe zonder uien, op <laughs> ieder potje past Dekeltje, nee, nee. dat, dat, nee. de dat is niet goed. Je op moet op flitsertje slaan. Dexeltje dexeltje op het woord ook. Oh. oh, dat weet ik niet, niet met Dat dexeltje. moet je toch weten, van is er Of neem een satéetje zonder pindasaus. Ja, en dat is precies hetzelfde als Beatrix zonder dek.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 een camping zonder tenten. daar eh, zonder zitten. Op ieder potje passen, Dekseltjes. En weer zonder onthulling. En dames zonder vulling. Al die dingen horen bij elkaar. Dexeltje. En wat zou je denken van een turfschip zonder turf? Precies hetzelfde als een olifant, zonder... Oh, wat moet ik al Alleen En een vijver zonder vis. Of het manneke zonder... Oh, al die dingen horen bij elkaar. De Belgen zonder ukko. Ecco. Eh, zonder ze. Op ieder potje past het No booze on the band, no booze on the oh. oh, oh, oh. Je ga wel een beetje zeer doen ben nou vind ik hè. Oh jongens, stel je niet zo ja, naar. Als, ja, als je zoveel slaat. Als je gaat dat schrijnen. Natuurlijk. Dan moet je ja, zo dus, slaan. Dus ja, ik sla nu even niet mee. meer. Ik sla even over. Kan, over, kan ik, ook, even, kan even, ik even, even, even over Slaan maar ik sla niet aan, maar het is okay. sla gewoon. Gaan niet mee. meer. Dat stijg ik net tegen. Kan je weer? Ja. Een TV zonder rutje. Oomje op zonder een neutje. Op Pieter, een padje, een Gauw geen leuke, al die dingen horen bij elkaar. En wat zou je denken van een pretpark zonder pret? Ja, bera, bera. dat is precies hetzelfde als Tante Leen zonder corset. En biefstuk grillen zonder gril. Volg maar weg, gaan zonder pil, al die dingen horen bij elkaar. Zonde eigenlijk, maar, hè, dat we niet meer doen van, mee, die van die deksel. Ja, maar ja, het doet zeer, dus ja, je kunt het niet doen. Het, het doet zeer, zeer dus je kunt het niet teken. doen. Nou, wacht, wacht. We zeuren over dat zeg. Nee, is een goed idee. Als ik nou zo doe, dan kan ik dekseltje. En dan voel ik het niet, natuurlijk. Wel een klein stukje. Dekseltje, dekseltje. dekseltje. Dat is het heel beter. Geen maar dan, ja. ja. ja. dan voel je het niet. Ja. Ja. Ja. Gaan we weer. Perfect. Ja. De heide zonder hutje. Op aan de boord. Hoppiet, daar wat je past. een dekseltje. Een vogel zonder veren. En komt die je niet kan keren. Hoppiet, daar wat je past. dekseltje. Een auto zonder motor. Een boterham zonder boter. Ja. Hoppiet, pak passen, je past. Het Ja, Hij springt zelf op beschoot. Ja. Ja, M'n broer zonder. I'm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 Die oude plek hier in Amsterdam, waar ik al duizendmalen kwam en waar ik altijd weer zal zijn, het waterlooprij. Oh, waterlooprij. Oh, waterlooprij. Het is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch onbereik. Dus het is weemoed en dus vreugdje gij. Een vogelkooi, een manke stoel, een naai zonder spoel. Een oud bureau kost bijna niets, een roestige fiets. De koopman zegt, is echt antiek. Je zeurt en tingelt om een piek. Zo wordt het ook, zo moet het zijn, op waterloop blijft. Oh, oh, oh.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 zo van het schip die ze daarmee trouwden, ze U hoort er nu, Willeke Alberti, samen met haar vader, Willy Alberti, met de Siboribi, pop, pom, pom, pom. Sibibibi, pom, pop, pom, pom. pom pom, pop, pop, pom. pop, pom, pom, pom. pop, pom, pom, pom. pop, pop, pop, pop, ik hoorde pop, pop, het, langs het strand. Was op dit melodietje Lacht de zon in het zand Drie aan je benen Het zat ergens op je rug Het kroop langs je blote tenen blaar je hals en dan weer terug Ergens in de brand branding zongen meneer La la la la la la la la la een terrasje, dat klonk alweer La la la la la la la la la. Chiribiri bin pom pom pom pom. Chiribiri bin pom pom pom pom. Chiribiri bin pom pom pom pom. Chiribiri bin pom pom pom pom.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 Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Waar kon je vrouw met regen zo kom, geeft u mijn arm. Het mag niet van de zuster, maar het is wel lekker warm. Samen met u, onder een bar. Ieder die, samen met u, onder een bar. Ze liepen door de klasse reeds, batten en spettend.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 Onder een paraplu, wie de samen met u, onder een paraplu. Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht. Zo wandelde ze hand in hand tot de regen overwacht. Hij zei... "Juffrouw, vrouw, pas op die plas, de weg is hier zo smal. En bloem. op. Oh, oh, oh. oh, oh. Daar lag ze in de groot, de paraplu en oh, af. Okay. Hij hielp haar netjes overrijd, de juffrouw zei... Meneer, de zuster ze had.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 ZANG ja. Hey, niet zoenen op het zebrapad Je weet dat dat niet gaat, hier midden in de straat Nee, niet zoenen op het zebrapad Dat mag beslist niet, schat Nee, stoppen op het zebrapad Want als je dat hier doet, dan gaat het vast niet goed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 niet zoenen op het zebrapad, al lijkt ik je dat, het kan niet in de stad. Nee, niet zoenen op het zebrapad, dat mag is niet wat.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 de schieten, gaan we naar de reuze Oh, de kennis, daar is de wat te doen En over in dat reuze Ben jij een zoen La la, la la la la, la la la la Zal de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 Wil maar nu op de radio. Dag. Zijn gebleven Ik had toch haast een gulden bij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 tot naar Zandvoort uit Zandvoort. In de kazerne kwam, toen zei me de fourier Doe jij je burgervakje uit en kom de maar eens hier Hij gaf me toen van allerhand de hele zaak compleet Maar toen ik ze maar wakker werd, ontsluik ik een kreet O oh, sergeant, ze hebben me sokken gestolen O oh, sergeant, ze hebben me schoenen gepikt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 Ze hebben me schoenen gevikt Mijn voetjes zijn verdwenen Nu zien ze mijn blote benen Ze hebben het in de seksie Op mij gemikt Er zit niet anders op vandaag Als er geblazen wordt Dat ik in mijn burgerpakkie ga Op het rapport. Sargent, doe help me uit de brand Dan sta ik niet voor gek Of maak me dan naar de kamer wacht, Dan hou ik me gedekt O oh, sergeant, Ze hebben me sokken gestolen O oh, Sargent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 Jij niet doe, Roze Marie. Zo de heren te charmeren, dit op maar zoon, Roze Marie. Alle mannen maken plannen, denken slechts aan jou, Roze Marie. Want jij bent Ideaal, ideaal, ideaal, want jij bent een ideaal, ik Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel ping, ping, ping? Ja, wie heeft zoveel geld? Kleine blonde Marianne, wanneer gaan wij eens aan de wandel? Mij, waarom kijk jij mij aan? Want daardoor is mijn hart op iets lichter verhaal. Kleine blonde Marianne, doe ga met mij nu aan. school, hè.